7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat er van de zomer afspraken liggen... om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen. Volgend jaar moet worden begonnen met de uitvoering... van het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord. Het doel daarvan is de CO2-uitstoot in 2030... 49 lager te laten zijn dan in 1990. Volgens vicepremier De Jonge is Nederland met deze doelstellingen... een van de meest ambitieuze ondertekenaars... van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot vijf jaar geëist wegens homogeweld. Drie mannen mishandelden vorig jaar juni twee mannen in het centrum van Amsterdam. Het OM zegt dat het homo-gerelateerde motief en de ernst van de verwondingen forse straffen rechtvaardigen. Tegen twee verdachten werd vier en vijf jaar geëist. Zij worden beschuldigd van poging tot doodslag. Tegen één verdachte werd twee jaar cel geëist wegens poging tot zware mishandeling. De politie heeft twee Slowaken aangehouden... die ervan worden verdacht dat ze KPN hebben willen afpersen. Half januari deed KPN aangifte. Iemand had het bedrijf benaderd en gezegd... dat hij bedrijfsgevoelige informatie van KPN in zijn bezit had. In ruil voor die informatie wilde hij een groot bedrag aan bitcoins. In de woningen van de verdachte werd een aantal digitale apparaten gevonden... zoals mobiele telefoons en laptops, die werden in beslag genomen.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 Het weer. Minimaal vannacht tussen min 3 en min 5. Morgen vrij zonnig, wat sluierwolken en mogelijk in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt morgen 2 tot 4 graden met een koude Noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog 80 kilometer file in ons land. De meest opmerkelijke file en dan vooral de vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en het Ketelplein nog 20 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch bij Knopendeel ook 20 minuten. Dan de A12 vanuit, Duitsland, nee, vanuit Utrecht richting Duitsland voor de grens. Daar staat 8 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A15, gooi ik hem richting Nijmegen bij Wadenooien. Die weg is nog altijd dicht tot vanavond half negen vanwege een ongeluk. En u kunt beter omrijden via Den Bosch. Voor vluchten boekt u vertrouwd op...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 Deze voorjaarsvakantie is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. De blauwe envelop. Ieder jaar weer die belastingaangifte? Vind je het ook zo'n gedoe? Met de gratis Belastingcoach van de Consumentenbond ben je voortaan zelf de belastingexpert. Haal maximaal voordeel uit je aangifte. Ga naar consumentenbond.nl slash belastingcoach. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5.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 Als je ervoor naar Hornbach gaat. NPO Radio 1. VPRO. Voor de tweede keer vandaag is de stemming in de VN-Veiligheidsraad over Syrië uitgesteld. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Ja, partijen kunnen het niet eens worden over een staakt het vuren... in de buitenwijk Gauta van Damascus... waar de afgelopen dagen meer dan 400 doden zijn gevallen. Maar zal een tijdelijk staakt het vuren iets opleveren? En in Letland is een zoveelste schandaal in de bankwereld aan het licht gekomen. Wat is er toch aan de hand in deze kleine Baltische staat? Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Ja, de VN-veiligheidsraad heeft een stemming over een wapenstilstand in Syrië opnieuw uitgesteld. Maandag begon het Syrische leger met bombardementen op het opstandige Oost-Gauta... waarbij al meer dan 400 mensen omkwamen. En zo'n 400.000 burgers zitten er als ratten in de val. Aan de telefoon uh, Maarten Zegers, goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt uh, contact hè, met mensen in die wijk, je kent die wijk ook. Ja, ik, heb er, uh, ik ben er veel geweest uh, vroeger, omdat een aantal van vrienden van mij uh, daar woonden. Onder meer in het stadje Arbin, wat uh, uitmaakt, uh, het onderdeel uitmaakt van, uh, van wat ze de route noemen, zeg maar, de vallei ja. aan de oostelijke kant van, uh, van Damaskus. Wat vertellen ze jou over de situatie daar? Ja, dat het heel slecht is. Ik heb uh, net voor de uitzending nog even proberen te, te bellen met een, uh, met een vriend van mij. Maar hij gaf een heel kort berichtje, van het is te gevaarlijk om nu te spreken. En uh, ik moet weer uh, doorgaan. Uh, hij was gelukkig nog in leven. Maar uh, niet iedereen is zo uh, gelukkig. Ik, uh, ik denk dat ik een maand geleden van een vriend van mij op zijn Facebook een bericht la las... dat zijn uh, oudere broer was omgekomen bij een bombardement. Ja. En uh, nu een week geleden zijn jongere zusje. ja. Dus ja, als je dat leest, dat, ja, dat gaat natuurlijk uh, door je hart heen. Hè? Ja, en um, ik neem aan dat zij heel veel baat hebben bij een wapenstilstand... en daar uh, erg voor zijn, dat toejuichen. Nou ja, dat is natuurlijk juichen ze toe. Ze willen alles uh, hebben wat, uh, wat die bombardementen kan doen stoppen. Maar je moet niet vergeten dat dit gebied eigenlijk oorspronkelijk al onderdeel was... van een zogenaamde de-escalatiezone. Uh, dus er was eigenlijk al een soort afspraak gemaakt... tussen het regime en de rebellen die, uh, die daaraan wetig zijn... om uh, elkaar niet te beschieten. Maar sinds dat IS verdreven is uit het oosten van Syrië... Uh, opent het regime weer een nieuw front. en uh, Dus zij zijn zij weer aan de beurt. Ja, en zij beseffen waarschijnlijk ook dat het regime niet stopt... Uh, tot uh, die wijk is, oh, ingenomen... Nee, je moet begrijpen dat uh, het regime heeft eigenlijk niet genoeg mankrachten heeft... om alle fronten tegelijkertijd uh, troepen te, met troepen te bemannen. Dus wat zij doen is, zij pakken gebiedje voor gebiedje aan. He, dus de afgelopen tijd zijn ze bezig geweest in Syrië. En ondertussen proberen ze dan wapenstilstanden af te sluiten... of zogenaamde de-escalatiezones uh, te bepalen in de overige gebieden. Maar op het moment dat ze dat uh, gebied waar ze aan het vechten zijn... eigenlijk hebben veroverd... Ja, dan hebben die andere de-escalatiezones geen nut. Dus dan sturen ze volgens hun troepen uh, daar naartoe. En het is ook heel duidelijk aan de bewegingen op de grond te zien nu... dat uh, de bombardementen vanuit de lucht die nu plaatsvinden op de route... eigenlijk een introductie zijn voor een bestorming. Ja. Uh, want de zogenaamde elite troepen, de, de, tijger, de Tiger Forces zoals die genoemd worden... die, uh, die zijn al naar de, de wijk toegestuurd. Dus ja. Ik heb het gevoel dat er een echte bestorming met grondroepen ook uh, aan zit te komen. Ja, buiten die bombardementen hè, die de afgelopen week weken zijn toegenomen, is uh, ja, ook de voedselsituatie en ja, de medische toestand heel erg. Nee, ja ik Het is er... eigenlijk al ja. drie uh, jaar dat het uh, gebied is afgesloten van de buitenwereld. Volledig omsingeld. Dus er kan geen hond in of uit. Alleen uh, als je heel veel smeergeld uh, weet te betalen aan uh, allerlei vage partijen... kun je nog uh, dingen smokkelen. Um, maar voor de rest uh, is het eigenlijk een behandelijke situatie. De prijzen zijn uh, vier, vijf keer zo duur als in het centrum van Damascus, wat misschien twee kilometer verderop is. Uh, en in het verleden ja, zijn er al uh, perioden geweest dat uh, mensen gewoon aan het verhongeren waren... Uh, en dat ze kat en honden hebben moeten eten om in leven te blijven. Nou ja, dat, uh, toen die de was ingesteld, ging het wat beter. Maar nu is uh, eigenlijk de situatie weer terug bij af. En uh, de leider van de Tiger Forces, die ik net al genoemd heb... Dat die zijn die elite troepen gezegd, he, van, uh, van Syrië? Ja, dat zijn een soort elite troepen. Ja, het zijn eigenlijk meer militieachtige uh, soldaten... die onder de leiding van een generaal staan... En die generaal heeft gezegd van als er nog iets naar binnen wordt gesmokkeld... en ik weet wie het gedaan heeft, dan knoop ik hem met mijn eigen handen op. Dus het is echt duidelijk dat het voor het regime nu echt menis is... en ze alles zullen doen om die rebellen daaruit te roken en uit te hongeren. Ja, steunt de bevolking als laatste heel kort nog de rebellen... of willen ze dat ze vertrekken? die staan uh, volledig achter de rebellen. Um, als we uh, moeten kiezen tussen het regime en uh, rebellen... dan is dat uh, duidelijk. Er is wel uh, sprake geweest dat, uh, dat mensen zouden kunnen vertrekken. Ja. Uh, dus die vriend van mij waar ik het over had... die speelde al een tijdje met gedachten... om met zijn vrouw en twee kinderen uh, zich over te geven en zich dan te laten verplaatsen naar Idlib... van zo'n deal zou sprake geweest kunnen zijn. Maar dat is iets wat de rebellen nu volledig afwijzen. Ja, en daar is hij wel een beetje boos over... want hij wil eigenlijk dat ze meewerken aan zijn vertrek en zijn veiligheid. Uh, maar nogmaals, als ze moet kiezen tussen het regime... Of, uh, of deze strijdende partijen, dan is de keuze voor hem duidelijk. Oké, okay, hartelijk dank tot zover Maarten Segers. Graag gedaan. We praten er even over door over de situatie... met Joost Hilterman, uh, verantwoordelijk voor... Het Midden-Oosten bij de International Crisis Group. Goedenavond, Joost. Goeie, goedenavond. Ja, waarom is het zo moeilijk een wapenstilstand te bereiken... in deze buitenwijk van Damascus? Uh, omdat uh, Rusland uh, uh, het regime beschermt... en het regime duidelijk besloten heeft om er een einde aan te maken... en weet dat het dat ook kan doen dat uh, eigenlijk de internationale gemeenschap er geen stokje voor kan steken. Dus ze hebben nu de mogelijkheid ja. en nu willen ze het afmaken. Ja, dus een eventueel staakt het vuren is ook eigenlijk een doekje voor het bloeden... want daarna zullen ze toch, op, toch proberen die wijk in te nemen. Uitstel van executie. Ja, wat zou nog eventueel onderhandeld kunnen worden... om het leed toch enigszins te verzachten? Want het is werkelijk een, een verschrikkelijke toestand daar, hè? Het is absoluut vreselijk natuurlijk. En, en het wordt met elke dag erger. En uh, als we nu zien wat er hier gebeurt... Uh, en dan denken dat dat ook in Idlib kan gebeuren... waar de bevolking nog veel groter is... Uh, dan uh, weet je dat er nog, dat er nog uh, veel te verwachten uh, te, te, te, te is verwachten is. Maar in ieder geval, er zijn natuurlijk nog wel mogelijkheden. ten eerste kun je inderdaad dus uitstellen. Je kunt op een gegeven moment een uh, humanitaire corridor instellen... en een pauze uh, waar men dus uh, eten naar het gebied kan brengen... En, en mensen naar buiten kunnen brengen die medische hulp dringend nodig hebben. Dat zijn mogelijkheden. En misschien dat Rusland uh, dat nog toestaat. We moeten wachten op de, op de stemming in de Veiligheidsraad... Um, het is ook mogelijk dat er, en ik weet dat de rebellenpartijgroepen er nu niet uh, achter staan... maar dat, we dat in evacuaties er een evacuatie is Niet zozeer van de bevolking, want dat zijn uh, natuurlijk 400.000 mensen... maar uh, van die rebellengroepen zelf. Uh, dat hebben we ook in andere gebieden gezien. En uiteindelijk komt het daar misschien wel op aan. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat ze tot, tot de laatste man doorvechten... en tot de laatste burger natuurlijk. Maar wat moet daar voorgelaten of gedaan worden om die evacuatie van die rebellen in die wijk naar een ander gebied gedaan te krijgen. Nou, dat hebben we in andere gedeeltes van. Ik, niet dat ik dat voorsta, maar ik zeg dat is misschien één manier om, om, om uh, in ieder geval de uh, burgerbevolking uh, te, te redden. Eigenlijk van, van, van een duidelijke dreiging met, uh, die, die, uh, die, zoals een zwaard van Damocles, over een hoofd hangt. Maar je moet dan natuurlijk toch een, uh, een resolutie in de Veiligheidsraad hebben met een staakt het vuren en dan een overeenkomst. Waarin. Uh, het dus mogelijk wordt om, uh, hè, om... om een deal, eigenlijk... om, om uh, mensen te evacueren. Uh, vooral dus... Uh, de, de groep waar het om gaat. en Dat is uh, de tak uh, van... Uh, Al-Qaeda in, in uh, Syrië. Ja. Want die, zitten, die hebben ook zo'n 200, 300 man of zo. Dat zijn er niet veel, maar... dat, uh, uh, dat is natuurlijk een excuus... Uh, voor uh, Rusland... om, uh, om het, het, het, het regime... door te laten vechten, want... Uh, die, uh, die al qaeda die hoort niet onder de de-escalatiezone de, de de die, die, uh, die staat niet op van toepassing. Ja. Rusland en eigenlijk het Syrische regime uh, met Rusland... hebben alle kaart in handen als het om deze wijk gaat. Uh, wat kan Europa of Amerika nog doen om zeg maar, ja, toch het leed te verzachten in die wijk? Kijk... Het regime... Er is weinig aan te doen. Die komt alleen nog onder druk van Rusland misschien en Iran. Maar Rusland is hier natuurlijk de belangrijkste speler. En het hangt er een beetje vanaf... Hoe Rusland gezien wil worden in de wereld en uh, met een rol in, in Syrië. Als we willen dat, uh, dat, dat ze een politieke leider zijn die, die uh, uh, op een gegeven moment vrede kan brengen in, in Syrië. Uh, natuurlijk op, uh, op een wijze waar het, de, Rusland te baat komt. dan uh, mo moeten ze uh, ervoor zorgen dat het regime niet doorgaat uh, met het uitmoorden van, van de bevolking van deze buurt in Oost-Ghouta. Maar uh, als Rusland daar niet om geeft. Of daar niet de capaciteit voor heeft, dan uh, verwacht ik dat, uh, dat niemand het regime zal stoppen. Niet Europa, niet de Verenigde Staten, niemand. Ja, de, uit, de, de stemming is uitgesteld tot half negen vanavond, onze tijd. Denk je dat die dat staakt het vuren kans maakt uh, om afgekondigd te worden of niet? Ja, ik ga dat soort voorspellingen niet maken, maar het is natuurlijk mogelijk. Uh, ik neem aan dat, uh, dat Rusland, als het een uh, straat het vuur uh, steunt, dat, dat het toch zoveel mogelijk wil uitstellen. Zodat het regime de tijd heeft om uh, nog eventjes zoveel mogelijk uh, het spelletje af te maken. Ja, en de val van die wijk is ook uh, ja, een kwestie van tijd, als ik u uh, goed begrijp. Niet, niet alleen van die wijk, maar ook van, van Idlib, helaas. En, uh, de andere de provincie, die... hè? Ja. ja, de provincie Idlib uh, in, het, in het Noordwesten. Uh, he, er zijn nog, de, de rebellen zitten daar nog steeds. En, uh, maar het, uh, op dit moment hebben ze geen echte, wezenlijke buitenlandse steun meer. En uh, uh, ik, ik, Het is gewoon een kwestie van tijd, inderdaad. Oké, okay. uh, hartelijk dank Joost Hilteman van de International Crisis Group. Ja, heb je zo. Hallo, ma'rchaba. Hallo, klaar met mallam. Bellen met de wereld. Hallo, please check and try again. En de telefoon gaat over in New York... waar Frederick Joseph een bijzondere inzamelingsactie is gestart. Hij wil dat zoveel mogelijk zwarte kinderen naar de film Black Panther gaan. Collega Tessa Gorissen belde de Afro-Amerikaanse Joseph... in de New Yorkse wijk Harlem... en vroeg hem waarom hij dat zo belangrijk vindt. Ik begon de campaign omdat. Film very rare Deze film Black Panther biedt een unieke kans omdat minderheden een prominente rol spelen. Niet alleen zwarte, maar ook vrouwen. En er zit ook Afrikaanse geschiedenis in. En wat het helemaal bijzonder maakt, is dat de film zich afspeelt in een land dat nooit is gekoloniseerd. Een land dat rijk is aan technologie en kennis met zwarte superhelden. Dat was nog nooit eerder de focus van een film. Het has never been the focus of a movie before. Ja. Zoude witte kinderen deze film dan ook niet moeten zien? Yeah, because it shows that whether it's their classmate who's black, their friend who's black, their die who's black. Ja, witte kinderen moeten de film ook zeker gaan zien, omdat ook zij zwarte klasgenoten hebben. Hun vrienden zijn zwart, de buurman is zwart. Het is goed dat ze zien dat zwarte mensen superhelden kunnen zijn. Can be black can be teachers, black can be kings queens. Of leraar, of koning, of koningin. Dat ze zien dat witte en zwarte mensen eigenlijk niet anders zijn. En dat ze zien dat black people and white people are not so different. You get to decide what kind of king you are going to be. Uh, hoe was dat in jouw jeugd? Had jij voorbeelden? Toen ik kind was, was mijn favoriete superheld Batman. Maar in de VS groeien veel witte kinderen op met het idee dat als je niet wit bent, je geen held kunt zijn. In ieder geval geen witte held. Dus kinderen zeiden mij dat ik geen Batman kon zijn. En dat is me nog heel lang bijgebleven. We need a lot more like this. En daarom hebben we nog meer van dit soort films nodig. Het is één van de redenen dat ik dit doe. En dat is de Inmiddels is er al meer dan een half miljoen dollar opgehaald. waarmee zo'n 40.000 kinderen de film kunnen gaan zien. Het Eurobureau. En toen dacht ik dat er een stukje geluid zou komen... van uh, de voorzitter van het anticorruptiebureau in Letland. Uh, hij kondigde de arrestatie aan eerder deze week... van de president van de Centrale Bank. Die wordt beschuldigd van het aannemen van steek, steekpenningen. En het land is in rep en roer om, de financiële, uh, om dit financiële schandaal. Strayant Detail. De verdachte is ook bestuurslid van de, bij de Europese Centrale Bank... Uh, te gast, Koen Verhelst, OC-correspondent vanuit de Letse hoofdstad Riga. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarvan wordt die voorman van de Letse bank precies verdacht? Nou, Hij wordt verdacht van een uh, aannemen van steekpenningen. op zijn minst 100.000 euro. En het zou gaan om een bank die momenteel niet meer actief is in Letland. Uh, wat ik begrepen heb uit de lokale media, is dat het uh, gaat om een bank die een. Uh, 2016 op last van de ECB is uh, gesloten omdat hij uh, betrokken was bij allerlei witwaspraktijken met, uh, met Russisch geld en via Moldavische tussenpersonen. Allemaal hele schimmige uh, verhalen. En, uh, ja, het, het is nog niet duidelijk, dat het zal nog even een paar uh, dagen of weken gaan duren voordat het uh, corruptiebureau gaat zeggen van hé hey, uh, dit, uh, dit zijn onze bevindingen. Ja. Maar die bankpresident die, die vecht voor zijn carrière. Ja. nou is dat niet het enige schandaal wat er speelt. Hè? Er is ook nog een ander groot schandaal. Uh, dat Letse banken worden er, uh, verdacht van illegale betalingen uh, in het faciliteren van Noord-Korea. Wat, wat, wat is dat precies? Wat, wat speelt daar precies? Ja, dat klopt. Er is een, een van de grootste banken van, van Letland, die uh, ABLV. Die is uh, afgelopen maandag is die helemaal op slot gezet. Uh, de Amerikanen, Amerikaanse ministerie van Financiën... zei vorige week van... nou, deze bank die, uh, die verdenken wij van, uh, van behoorlijke uh, miljarden... tientallen miljarden dollars uh, witwassen. En onder meer uh, op, op een schimmige manier proberen... om uh, Noord-Koreaanse partijen... rondom het raketprogramma van het land uh, te financieren. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat kan natuurlijk niet door de beugel. Dus de VS die zien dat als een, een, een nationale veiligheidskwestie. Dus die zeggen daarvan we gaan deze bank de toegang tot de dollarmarkt ontzeggen... en uh, ja, de ECB die kan er niet anders door, uh, door te volgen. En die heeft dus besloten om die bank ook op slot te doen. Um, en het, uh, het saillante is nu dus dat uh, de, de, de Letse Nationale Bank... waarvan die bankpresident dus verdacht is van corruptie... dat die nu moet bijspringen om deze commerciële bank overeind te houden... in de periode dat zij op slot zitten. Dat ze ja. geen betaalopdrachten mogen uitvoeren. Ja. Uh, nou is dit niet het eerste schandaal? Hè? Uh, in het verleden zijn er... diverse schandalen uh, geweest. Hoe kan het dat... Uh, zeg maar de bankensector... In, uh, daar, daar zo zwak is? Uh, dat er kennelijk ook zo weinig toezicht is. Wat, wat is er ja, aan de hand? Het, het, heeft, het heeft voor een deel te maken... met een soort van russische prognose die deze ja, letse banken gebruikt... als een soort van... Doorvoerhaven. Mm -hmm. Je hebt er eigenlijk een hele, hele strakke tweedeling. Je hebt de banken die werken met, met de locals, dat zijn vooral Scandinaviërs. En dan heb je de, de, de, de banken die worden door, door Russen geleid, die, die, die, die hebben miljoenen, miljarden in hun, in hun kast, maar die behoren allemaal tot mensen uit Rusland, Azerbeidzjan, dus zelfs tot in Kyrgyzije aan toe. En, en dat geld dat is eigenlijk ja, dat, dat, dat is niet van de lokale bevolking, dat wordt alleen maar door, door die figuren beheerd. Um, en het, het nadeel is dat die banken enorme voorraden aan, uh, aan advocaten hebben... en daar heel sterk staan uh, om de, ja, de lokale toezichthouder te af te zijn. Ja, maar de lokale toezichthouder is dus ook zwak, kun je zeggen? Nou ja, het, het, het, het, het nadeel is natuurlijk dat zij... het is, het is maar een klein land, uh, Letland, 2 miljoen inwoners. En het, uh, het probleem is inderdaad dat dat lang natuurlijk een... een, een ja, ze hebben, ze hebben heel veel moeite gehad om uh, toezicht twaalf jaar geleden lid werden van de, van de EU... om te zeggen van even, hey, we moeten dit gaan aanpakken. Ja. Uh, maar dat, heeft, dat, dat kost nog steeds heel veel tijd. En een, uh, ja, de, de, er is gewoon weinig uh, budget voor dit, hele, de, dit soort onderzoeken. Vorig jaar zelfs was de Black de voorzitter... van het uh, anticorruptiebureau zelf corrupt te zijn. Uh, dus er is steeds zo'n carousel die, die weer opnieuw gevest moet worden... Van, van mensen die weer, ja, kunnen we die wel vertrouwen... kunnen we die niet vertrouwen? En dat zie je ook met die bankpresident Rimchevich die uh, was eigenlijk al heel lang werd hij besch beschouwd als iemand die, die uitstekend uh, in, in de materie zat... en die vo vo vo volledig oncorrupt was. Hij, deed, hij doet het ja, werk al 17 jaar. En dan komt alsnog dit, uh, dit soort uh, nieuws naar boven. Ja, je zou bijna denken dat de bankensector dat uh, zwarte geld uit Rusland nodig heeft... om te kunnen draaien. Ja, er zijn kwade stemmen die inderdaad zeggen van... nou ja, we moeten wel uitkijken dat we inderdaad... Uh, ja, dat, dat we niet een soort van vrije haven worden binnen de Europese Unie. Want dat is natuurlijk wel een uh, gevaar. Ja, nou ja want dat, dat, dat is natuurlijk ja, toch, toch wonderlijk... dat een, de Amerikanen er wel achter komen achter schandalen... en dat de Europese Centrale Bank uh, dat kennelijk niet weet... Uh, en dan moet volgen wat de Amerikanen doen. Ja, ik ja, was gisteren bij, bij een persconferentie... en de, de letse minister van Buitenlandse Zaken die gaf inderdaad toe... Van, ja, wij hadden gewoon niet de, de forensische uh, gegevens waar de Amerikanen vervolgens mee kwamen. Dus ja, de, op een of andere manier is er, schieten ze ergens tekort in... in met, met de software of, of met de detectiemogelijkheden. Uh, en dat is inderdaad een enorm manco van kleine landen... die enorme banken hebben. Maar kennelijk is er dus ook te weinig controle vanuit Europa zelf. Ja, dat, uh, dat, dat, dat zeker. Dat kun je zien. Dat, de, de, de Amerikanen die schieten eigenlijk de ECB voorbij... en die zeggen van, nou, zorg nou eens dat het in Letland... Uh, ja, in orde komt. Uh, en daar moet zeker wel wat aan gedaan worden. Maar het, het probleem is dan natuurlijk, de, dan heb je het over bevoegdheden die naar, in het geval Frankfurt in plaats van Brussel, maar alsnog naar Europa moeten gaan. En daar heeft zo'n nationale toezichthouder natuurlijk ook weer geen zin in. Want als, als die bevoegdheden helemaal weg zijn, dan komen ze niet meer terug. Ja, zijn daar wel ideeën of plannen voor om uh, dat uh, toezicht en die controle te verbeteren? Nou, het het, het, het, ja, het, het giant is natuurlijk dat de, die, die bankpresident die nu verdacht wordt... die zegt dus tegen dat van... ja, maar ik heb juist geprobeerd te zorgen om, om die, die bankensector gezond te maken. Um, en hij heeft op zich samen met de, de Letse AFM... heeft hij wel geprobeerd om daar wat meer uh, echt, uh, ja, uh, zeg maar, maatregelen te treffen... duidelijker uh, transparantie te verlangen. En er worden ook meer boetes uitgedeeld. De bank die nu op slot zit, die kreeg vorig jaar... in 2016 hebben die een, een dikke boete gekregen omdat ze de regels niet naleven. Dus de, de mondjesmaat gebeurt er wel wat. Ja. Maar ik denk dat de letten absoluut wel wat, wat hulp kunnen gebruiken... uit, uit grotere economieën om, om te zorgen dat soort dingen niet, niet meer gaan gebeuren. Ja. En hoe kan het nou dat die van corruptie verdachte president van de Letse Bank... toch bestuurslid mag blijven bij de Europese Centrale Bank, de ECB? Ja, de, de ECB die heeft daar volgens mij uh, niet zozeer iets over te zeggen. En het probleem is, ligt ook nog vooral in Letland... dat ja. uh, de, de bankpresident alleen afgezet kan worden door het parlement. En ook alleen als, er een, als een rechter die man heeft veroordeeld. En dat, de politiek is er nu hard mee bezig om dat te veranderen natuurlijk. is is een beetje... Ja, uh, we, we delven de put als het kalverdronken is. Ja. Maar dan nog, uh, ja, ze, ze proberen wel daar iets aan te veranderen. Maar ja, voorlopig moet hij dus zelf... Uh, zeggen van, ik stap, uh, ik stap op. Ja, hij wil blijven zitten. Uh, hij is gearresteerd en wordt alleen nog maar verdacht. Dus het parlement moet hem wegstemmen. En dat ja, is nog niet ja, gebeurd. Dat, precies. En, en dat, dat, ja, dat, ze hebben daar dus nog niet de mogelijkheden toe... omdat de rechter eigenlijk moet zeggen... van, hé, hey, ja, die moet die misschien even iets veroordelen... voordat het zover kan komen. Ja. Dus hij kan gewoon blijven zitten, zolang hij wil in feite. Tot slot nog even... Uh, kan deze nou ja, uh, crisis in de bankenwereld. Uh, betekent dat iets voor de, de eurozone, voor Europa? Nou, misschien in de zin van dat het, dat het toezicht toch duidelijk. beter op elkaar afgestemd moet worden. Maar ik denk niet in de economische zin. Want ja, Letland is uiteindelijk toch een kleine economie. Ja. En uh, ook al is ABLV op het letse niveau al heel groot. binnen Europa is het nog steeds geen, geen heel grote bank. En nogmaals, uh, het geld dat die banken ja, uh, beheren, dat komt vooral uit Azië. En uit de voormalige Sovjetlanden. Oké. Okay. Nou, tot zover. Koen verhelst. Hartelijk dank. Uh, en tot zover ook Bureau Buitenland. Straks Mandjaren met Petra Possel. Maar nu eerst het nieuws. NTO Radio 1. Met Clemens Peters. Een defecte printplaat is de oorzaak van de computerstoring in de Benelux-tunnel... die tot een verkeerschaos in en rond Rotterdam heeft geleid. Om vier uur was de storing voorbij, maar toen stond het in en rond Rotterdam al muurvast. Rijkswaterstaat verwacht dat de verkeersdrukte pas in de loop van de avond voorbij zal zijn. President Trump bereidt nieuwe, nieuwe sancties voor tegen Noord-Korea. Die sancties zijn gericht op bedrijven die Noord-Korea volgens de VS helpen met het ontwijken van eerdere sancties. Het is de bedoeling dat het regime daardoor nog moeilijker aan inkomsten en brandstof kan komen. Het OM heeft straffen tot vijf jaar geëist wegens homogeweld. Drie mannen mishandelden vorig jaar juni twee mannen in het centrum van Amsterdam en dat was volgens justitie anti-homogeweld. De mishandeling was vastgelegd door camera's op het Damrak... waar de mannen werden mishandeld. En er is in Nederland weer een wolf gespot. Het dier rende vanochtend door de polder in het westen van Gelderland. Hij is gefilmd door een voorbijganger. Later op de dag zou de wolf ook ergens anders nog zijn gezien. En het gebeurt steeds vaker dat wolven vanuit Duitsland... de Nederlandse grens overtrekken. ANWB Verkeersinformatie. Het gaat eindelijk de goede kant op op de Nederlandse wegen. Er staat nog 40 kilometer file. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch... tussen Everdingen en Knoopendel. 9 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Bij Rotterdam staat de langste file nog op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein nog een kwartier vertraging. En in het midden van het land, daar zijn nog wel grote problemen... want de A15 van Gorkem naar Nijmegen, die is nog steeds dicht bij Wadenooien. De politie doet daar nog steeds onderzoek naar een ernstig ongeval.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 Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Radio 1 NTR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 Goedenavond en welkom bij het koken programma Manjare vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen in het Westerpark in Amsterdam. En vandaag hebben we een aantal Manjare luisteraars uitgenodigd... om te komen kijken, om te komen luisteren, om te komen proeven. Leuk dat u er bent. Ik zie allemaal lachende gezichten. Ja. Dit, kan niet meer, dit kan niet meer misgaan, toch? U bent echt luisteraar, hè? Ja, ja fan. oh ja, nu gaan we helemaal de goede kant op. Thuis kunt u ook bij deze uitzendingen zijn. De volgende keer van onze uitzending is vrijdag 16 maart. We vallen namelijk twee keer uit vanwege sportevenementen op Radio 1. Maar als u erbij wil zijn stuur dan nu een mailtje naar manjare.ntr.nl en de eerste pakweg tien luisteraars die reageren krijgen een uitnodiging om bij ons te zijn. Het gaat om een uitnodiging voor twee personen en charmante assistente Francine die kijkt wel door de vingers als het er per ongeluk drie zijn. Maar uh, stuur het dan nu, want dan bent u er op vrijdag 16 maart bij. Uh, ja, is leuk hè? Ja. Hashtag Radio Mandjare is ons Twitter-adres. U kunt ook gewoon uw reacties geven vandaag. En Mandjarenetntr.nl voor de eerste tien mensen die reageren of ietsje meer. Naast mij, u hoorde haar al, is kookboeken schrijven en televisie maken. Ivet van Boven. Maandag start de eerste van de laatste serie Koken met Van Boven. En we hebben daar nog eens op de redactie over gepraat. En wij vinden dat niet per se goed nieuws, Yvette. Waarom is dit? Dat het de laatste serie is. Ja. ja we hebben nog tien afleveringen te gaan. Hè? Dus ja. dat is toch best nog veel. Ja. Uh, en dan hebben we er bijna zestig gemaakt. Dus dat is ook best veel. Heel veel. Vijf jaar lang, lang hè? Ja, drie, vier jaar lang. En, uh, en nu vonden we het tijd om ons, uh, onze receptuur te, aan te passen. De receptuur van het programma? Ja. Oké. Okay. Dat is toch gewoon leuk? Dat is leuk om jezelf opnieuw... Dat heet een uitdaging. Ja. Jezelf opnieuw uitvinden. Ja. Maar er zijn heel veel... Dat weten wij van ons luisteraars. Ja? Dat er heel veel kijkers zijn... Ja, het is het ultieme kookprogramma in Nederland. Het is ook het enige programma waar gekookt wordt. Ja, dat vond ik wel grappig. Uh, uh, Daar had ik het al eerder over gehad met iemand. Het, uh, het is, er is niet heel veel publieke televisie waarin gekookt wordt. Nee, ze staan soms wel met een wortel in de hand. Maar ja. dat is toch niet echt koken? Nee. En jij maakt echt iets. Ja, ja van kop tot staart. Van ja. kop tot staart. Ja. ja, dat vind ik ook heel leuk. En dat, dat, dat houden we er gewoon wel in. Ja, maar je gaat... In dat nieuwe wat je dan gaat ontwikkelen met, met de ploeg ja. speelt eten daar een, een rol. Tuurlijk, in. want ik kan niks anders. Nee, nou, even voordat ik hoor dat je langs de lijn gaat presenteren, ja. dat wordt het niet. Nee, en ik heb een nieuwsuur, gezegd, wordt het kun, niet. Je, je kunt blijven vissen van wat dat dan wordt, maar nee, dat dan ga is nog niet, niet Nee, nou ja, ga ik niet zeggen. Ik, ik, ik, kan, daar nog, ik kan daar nog niks over. Ik zeggen. vind het We namelijk ook in, wel weer en, dapper proces. dat jullie dit nu doen. Weet ja. je, de meeste programma's gaan. Iets te lang door. Ja, misschien. Uh, ja, misschien. En nu ik, uh, jullie zijn nog... Heel, jij bent nog helemaal niet uh, op en oud uh, gesleten. Uh, uh, uh, nou, ik was wel op. <laughs> <laughs> maar uh, nee, het gaat uh, heel... Uh, nee, ik vind het heel leuk. En ik wil heel graag uh, nog iets doen. Ja. Um, we hebben ongelooflijk veel plezier. Nou, dat zie je denk ik wel een beetje terug. Zeker. Het is, uh, we, het is een, een, een programma waar we enorm veel lol in hebben. Waarin we proberen om ook een beetje serieuze onderwerpen aan te snijden. En uh, dat vind ik ook. Ja, dat is toch wel een beetje belangrijk ook. Maar ik doe nu even met het... Ik zal uitleggen wat ik doe. Wij doen nooit zo. Dan wijs met het vingertje. Met het vingertje van, oh, dat mag niet. Maar wij doen zo. En nu hou ik mijn vinger hoog in de lucht. Van, ja. En dit is wel leuk. Dus we ja. proberen Ik vind om, nu ook uh, wel een beetje juffrouw Ank en de luistermoeder. <laughs> Sorry, ja, de nee, ja, ja, ik probeer het heel, Ga heel duidelijk te doen. Maar ik dacht, ja, de radio ziet het toch niet. Ja. Maar dat vond ik er heel leuk aan. Ja. Um, ja. heb de hamvraag. Wat is de hamvraag? Doet Marie mee? In het nieuwe concept. In een het concept, format. ja, dat moet Marie. Dat moeten we maar Marie vragen. Ze wordt al heel oud. Ze is 14, hè? Nou, nog niet, maar wel bijna. Ja. En uh, ze komt steeds moeilijker uit haar bed. We moeten ook af en toe echt daar een beetje verlokkingen aan toe. Maar uh, nou, ja, laten we. Ja. Jullie zijn nog in de ontwikkelende fase, maar ja, ik kan je nog je kan helemaal ze niks ze zeggen. Zijn. Nee, en gun die meid ook eens wat rust. Ja, geef dus mij wel... ook eens wat rust. We zijn nog opnemende. Ja, ja, ja. Ik heb dus, de eerste uh, aflevering gezien. We gaan het er zo over hebben. Ja, leuk. Naast mij zit culinair journalist Puk uh, Kerkhoven. Zij was uh, er ook al een maand geleden. Zij is koningin van de Kliekjes. Zij houdt zich helemaal bezig met... Ja, het Kliekjeskoopboek is, is jouw claim to fame. Hè? Dat heb ja. jij gemaakt. Uh, je bent nu bezig. Tien jaar geleden. Tien jaar ja. geleden. Ja, maar ja, het staat... van het jaar. Ja, koopboek, zeker. Een heel belangrijk ja. kookboek, ja. want... No waste, Precies. zeggen ze dan tegenwoordig, tegenwoordig heel ja. hippig. Ja. Maar jij deed dus al no waste voordat het no waste ja. heette. Ja. ja. En daarom hebben wij jou dus uh, een maand geleden gevraagd uh, van... Uh, mevrouw Possel neemt een tas mee met spullen, oude spullen uit de koelkast. Er zijn altijd heel veel oude spullen in mijn koelkast. En dan ga jij dan totaal verrast mee koken. Nou, de vorige keer heb je dat nog gedaan op een soort trolley... Uh, in, een, in een hele benarde omstandigheden. Dat wiebelde alle kanten op. <laughs> ik, ik ben eigenlijk <laughs> blij dat je er weer bent. Want ik snap helemaal niet dat je dit durft, überhaupt. Maar uh, hoe, hoe is dat toen bevallen... Ja, dat was wel heel spannend, maar ja. wel, ook wel heel leuk. Maar ik ben wel heel blij dat hier een wat mooiere keuken is. Hoor. Ja. Dat ik in ieder geval stabiele ondergrond heb om op te werken. Je kan blijven staan en ja. je kan met je mes hakken. Ja. Even voor de duidelijkheid, je hebt een soort kit, een soort hulpkit met spullen. Nou, van peper tot zout tot een ei en een, een pot bonen, bij wijze van spreken, hè? Als zijn olie, kruiden, ja, dat zijn dus standaard altijd, dingen precies. die je voor het koken met klikjes eigenlijk wel in huis moet hebben. Ja. En ja. uh, dat, de, de lijst daarvan hebben we op onze website gezet, radiomanjara.nl. En dan kunnen mensen zorgen dat ze dat altijd in huis hebben. Ja. En dan doen ze die dingen erbij die uit mijn koelkast komen. <lacht> Jij weet nog niet wat het is, maar ik nam nou, het wel. Ik hou mijn hart vast. Jij Petra. weet echt niet wat het is. <lacht> nee, ik nou, dan gaan we. Laten we even bespreken wat erin zit. Ja. En dan ga jij aan de slag. Oh, gelukkig een prei. Daar kan ik wel wat mee. <laughs> ik dacht al, zo'n prei. En het prei... ziet er nog best wel goed uit. Ja, dat is een redelijke prei. Ja, ja. ja. Dus nog niet van voor de oorlog, zeg maar. De zaten, denk ik, champignons. De ja, die zijn eruit gerold. Onder in de tas, ne. Sorry. <laughs> een paprika, yes. Een paprika. Ik, ik denk dat ik wel drie of vier rode paprika's in de week gebruik. Oh, dit is wel heel lief. Je hebt er ook rijst tegenaan? Ja. orzo, orzo. Ja, ja, Dat is een soort uh, rijst. En, uh, ja, dat is ook niet wel een effe. beetje te verwachten in deze tijd. Uh, ja. Lof. Een witlofje. Een witlofje. En... lofje. Voor een het is een groen witlofje. Ja, een licht groen witlofje. Ja, en en echt aardig. onderin de laag. Het komt heel erg door voedast. de verpakking oh, hoor. Dit, dit is best ah, wel, kijk als je ah, die ja. buitenste blaadjes eraf haalt. Moet dan je er dan niet mee. Dit, ja. Ja. Ja. Nou, dat mag best. komt maar. helemaal goed. Ja, dit zijn aardappelen. Ja, dat vind wij lief van je dat ja. je die er ook nog bij hebt. Ja, dit gedaan. is een aardappel van het Friese soort, Beeldstar. Oké, okay. nou die ga ik zeker gebruiken. En lekker spekjes. Spekjes. Even niet vegetarisch vanavond. Heel even over de orzo. Is dat pasta of is het rijst? Want orzo is ook pasta. Dat hij is in de rijstvorm. Het is een pasta. Ja, ik wil niks zien niet op. Ja? Oh, ja. Het is, maar ik dacht op het eerste oog te zien dat het nee rijst Nee joh, dit is uh, uh, gepelde gerst. Het is. Um, orzo is. Uh, um, Gersgort, dat moet je meteen opzetten. Dat duurt heel lang. Ik denk, ah. ik denk niet dat ik ze ga gebruiken. Ik hoef hey, niet ze wel alles lekker. te gebruiken. Oké, ik okay, dus ga okay, uh, voor jou een beetje... Ja. Ik, had, ik had ze in de tas gedaan omdat ze in mijn kast stonden... en ik wist niet wat het was of wat ik ermee moest. Okay. Ja, dat is Alkmaarse Gort. Alkmaarse Gort? Alk -Gort. Oh, ja, maar dan Italiaans. Oh, okay. maar dat gooi ik altijd in. Uh, waar gooi ik dat ook altijd weer in? In, uh, in de stampot, geloof ik. Toch stampot boerenkool met gorst, Gort. Nee, echt? Ja, dat hoort ook zo. Tenminste, in de ik uh, niet hoor. Ik moet er maar weer een aflevering yeah. van. No. <laughs> Maar dat gaan we zien. Ik iets mee? kan hier iets mee. Waar, waar, ja, waar, waar maak je hard een sprongetje uh, van? Nou, bij de paprika in ieder geval. De dat is altijd lekker De spekjes. Ik denk dat, en de aardappels. En ik heb zelf eieren bij me. Die zitten in mijn kit. Dus ja. ik denk dat ik een lekkere Spaanse tortilla ga maken. Een tortilla. Met een kleine salade met uh, witlof met erbij. Oh, we zijn zo benieuwd. Ja? Puk aan het werk. Dank je wel. Okay. Klikjes <laughs> de Goko -go door Puk. Ik ga ze ja, tien minuten voor het einde van de uitzending... wensen wij graag hier iets opgediend te krijgen. Ook dat nog. En ik wil je niet onder druk zetten nee, nee, hoor. Um, Naast jou zit charmante assistent Fransien Knorringa. Zij maakt een, een nieuwe inzending van vadersgerecht in onze wedstrijd met de paplepel. Overigens, uh, Yvette van Boven zit altijd in de jury van onze kookwedstrijden en dus ook dit keer zul je dus ook een inzending al voor de finale uh, mee mogen maken. Um, even voordat we het over dat gerecht gaan hebben, heel kort, uh, Françoise. Uh, vorige week deed jij een oproep. Ik zag jou all over the place, op social media. Social. En... Maar zijn er een beetje vaders uit de kast gekomen? Uh, nou, vooral kinderen die over hun vaders uh, gingen vertellen... dat ze uh, ofwel heel erg goed konden koken... hele lekkere, bijzondere dingen konden... of dat ze eigenlijk meer van het uh, opentrekken van een blik erwtensoep waren. Ja. Dus daar kwam een heleboel reactie op en... Um, nou ja, één ding wat eigenlijk een beetje opvalt is dat er aan de ene kant komen de recepten binnen van bijzondere gerechten. Nou, daar hebben we er al een paar eigenlijk de afgelopen tijd van geproefd. Maar er zijn ook veel recepten, eigenlijk gaat dat over met heel weinig moeite, heel veel resultaat. How to bluff your way into, enzovoort. Uh, so ja, dus dat zijn uh, vaders die een traditie weten te creëren... met weinig uh, inspanning. Ja. Maar waar die kinderen gewoon jaren later het nog over hebben. Ik hoor en toch een, die... kleine, een heel, klein, heel klein, heel klein drupje zure ondertoon. Nou ja, ik voel een klein beetje mee met die moeders... die gewoon altijd iedere maar koken. dag in die keuken staan. <laughs> en dan die vaders die één keer per jaar... en dat gaan we vandaag ook proeven, één keer per jaar iets maken. Altijd hetzelfde en daar dan heel veel credits voor krijgen. Duidelijk. We gaan het er straks over hebben. Na acht uur Dan uh, vertel jij wat uh, de paplepel vandaag heeft te bieden. Yvette van Boven, ze is kook-boekenschrijver, ze is tekenaar... ze is televisiemaker met van de serie Koken met Van Boven. Maandag start een nieuwe serie van 10. We zijn dan op reis en we zitten in jouw keuken. Ja. Een andere keuken uh, dan die we kenden... Ooit? Want je bent in de ja, tussentijds... Maar... Ja, er is nog één serie tussen geweest, hè, denk nou, ik? Nou, we doen het toch al... Is dit niet al de derde serie in mijn nieuwe keuken? In de nieuwe keuken. Nou, valt wel mee. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat voor jou eigenlijk, dat dat programma op een bepaalde manier... Want je bent niet alleen in die keuken. Ik heb begrepen dat de moestuin van jou er nu ook bij wordt getrokken. Ja, ik heb nu een moestuin. Leuk, hè? Bij je huis, hè? Ja, aan mijn huis, ja. ja. En hoe vind jij dat, dat zeg maar, dat, dat, dat, dat privéleven van jou met man, met hond, met moestuin, met huis... dat dat eigenlijk steeds meer ook voor ons gezien wordt. Nou, ik nodig jullie ook zelf uit. Dus dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Um, maar uh, ik hou het ook gewoon bij, bij Dit wordt de het. tuin en de keuken. We gaan niet naar boven, bedoel je? Nu. Nee. nee joh, dat is gewoon mijn eigen kamer. Ja, ik heb ook ja. gewoon een bank. En een, is het fijn uh, en een om een bed. programma thuis gewoon in je eigen keuken te maken? Ja, ik vind het heel fijn om dat te doen. En mijn reden was ook eigenlijk... ik heb ook al mijn boeken fotograferen, we ook thuis. Dus dat vond ik ook logisch. En ik vind oh. um, het... Um, uh, het is zoals ik ben. En ik voel me ook thuis. Het is praktisch, want ik weet waar alles ligt. Ik, uh, heel vaak bedenk ik me tijdens het draaien ook... Oh ja, en dan pak ik het zelf al. Dan hoeven we ja. dat niet van tevoren te produceren ja. dat het daar ligt. En uh, het ziet er uh, heel echt uit. En dat vind ik zelf heel belangrijk. Ja. Ik vind het toch echt wel heel leuk... dat je, eh, dat, dat je bij mensen thuis bent, dat het gewoon normaal uitziet. En dat de, de pan een butje heeft of dat de theedoek een gat of zo. Gewoon zoals het echt is. Ja. Want zo is het bij iedereen thuis ook als je het recept uitprobeert... Uh, dan heeft ook niet iedereen een, spik, splint, een nieuwe over. Die is ook altijd een beetje nee, aangekoekt. Bij, bij koken of in televisieprogramma's zie je vaak een keuken. Ik ben zelf ook wel eens een keer te gast ja, geweest in zo'n programma. En dan reageert bijvoorbeeld het kookplaatje op de camera. Dus dan kan je niet oh, koken het als het de camera aanstaat. Nee, omdat, ja, dat heb ik meegemaakt. Ja, ik kan niet uit de school klappen waar. Nee. Ik word daar nooit meer uitgenodigd. Nee. Maar, uh, ik wist helemaal niet dat dat kon. Ja, dat kan. Oh. Dat heeft met stroom te maken. Ja. En met ja. kracht. En dat is niet bij jou, event. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, jou nee. werkt alles gewoon door, zeg maar. Ja, bij mij werkt alles gewoon door, gelukkig maar. Want we, moeten ook, uh, we, we nemen alles op en dan snijdt uh, de editor de die, uh, ja. en de regisseur het dan in stukjes. Maar ja, je moet het toch helemaal maken. Het is allemaal echt. Veel belangrijker, je moet het allemaal bedenken... En deze keer zijn jullie bijvoorbeeld bij de eerste aflevering ja. maandag zijn jullie in Frankrijk. Nou, en bijna, de eerste aflevering nog niet. Onderweg, onderweg naar, naar Frankrijk. Routiers. Ja, goed hè. En... Ja, dat is een goed onderwerp. Hoe ja. zijn jullie erop gekomen? Nou, um, uh, over en ik hebben een. Uh, nou, over is jouw man. Over is mijn man. En, en maakt wij. Je hebt ook hebben... alle foto's van al je werk. Ja, klopt. En uh, die heeft meegedraaid overigens in deze aflevering. Hij staat hij achter de camera. O, achter één van de camera's. Um, hij is mee naar Frankrijk geweest. Maar um, wij reizen veel op en neer tussen Frankrijk en Nederland. Omdat ik ook een klein... Er gaat een geluid af. Ja, dat ja, wordt het allemaal is gekookt. Gekookt, hè, mensen. Nee, maar we hebben een klein appartementje in de Parijs. De camera valt nu uit, maar ja. dat heeft niemand door heeft hier. Heeft niemand door! <laughs> hebt een appartementje Ja, dat klinkt heel ziek, veel chieker dan het is. Het is natuurlijk een soort kastdeur met een wet erin. Maar dat hebben we. En, um, dus wij reizen heel veel tussen uh, uh, Nederland en Parijs. En dan stoppen wij altijd bij Joost Truckstop. Dat zit net uh, voorbij Antwerpen, richting Nederland. En daar heb je een van fantastisch wegrestaurant, maar dan van de oude stempel. En dat vond ik zo fascinerend. Want die, en in Frankrijk is een Routier ook echt een ding. Je hebt een app voor Routiers, dan kun je daar zelf ook gaan eten. Routiers zijn restaurants voor uh, uh, vrachtwagenchauffeurs. vrachtwagenchauffeurs. En zoals de vrachtwagenchauffeur mij zelf ook uitlegde... die zegt, nou, wij eten vijf dagen per week buiten de deur. Ja. Ja. Jullie eten, nou... Twee keer per maand of vaker buiten de deur. Voor ons is dat dus heel belangrijk. Ik zit de hele dag in mijn eentje in die cabine. En dan kom je daar en dan word je onthaald door de kastelein. En dan eet je een zelfgedraaid balletje gehakt... Behalve dat je in, in, in plaats van dat je met zo'n dienblaadje... Dan krijg je een maaltijd. Ik krijg een maaltijd. En uh, dat is voor die mensen ook heel belangrijk. Het is ook een onderdeel van hun leven. En ze overleggen dan onderweg van... Hé, uh, hey John, ben je dan ook uh, straks dan daar? Samen ja, eten. Ja, dan kunnen we samen eten en een beetje een biertje drinken gezellig. Want dan blijven ze daar slapen. En, dan, en, wat is, en hoe is het culinaire niveau? Want de, het gewone wegrestaurant waar ik dan om de ene of de ja. reden altijd terechtkom heeft weinig te bieden heden nee, in te bieden, maar, maar ik vind dus zo'n zo'n routier vind ik altijd zo fascinerend. Wij stoppen dus bij Joost voor stoofvlees met friet. Toch, dat, is dan, dat wordt dan in, op zijn Belgisch gemaakt met bruin bier en verse frieten. En het is gewoon, ja, dat is gewoon heel leuk. Het is niet een heel hoog culinair niveau, maar het is maar daar gaat het om eenvoudige om. kost voor een goede prijs. Maar wel echt lekker. Gewoon lekker en op gewoon echt servies. Ja. Dat vonden we ook belangrijk, niet Laten op papier. Laten we even luisteren, want we hebben een fragmentje uit oh, de echt? eerste aflevering. Even oh, ja. luisteren. Wegrestaurants zijn steeds vaker wegwerprestaurants. Met fastfood en ready mates en zelfbediening. Ik ben op weg naar Frankrijk en ik maak tussenstops bij routiers. Een helaas uitstervend begrip voor wegrestaurants... die weten waar de beroepschauffeur echt behoefte aan heeft... in zijn welverdiende rustpauze. En ik heb koekjes voor bij de koffie. De chauffeurs zijn eensgezind. Goede pleisterplaatsen moeten voldoende parkeerruimte hebben. En douchegelegenheden, waarvan men ook gebruik moet kunnen maken als men niet overnacht. De prijzen moeten er laag zijn en er moeten telefooncellen zijn... waarnaar ook de opdrachtgever van de chauffeurs moet kunnen opbellen. Cafés die aan al deze eisen voldoen... zijn er langs de stillere oude wegen meer dan genoeg. We eten meestal de kleine routiers voor de chauffeurs. Daar heb je behoorlijk eten voor een redelijke prijs. Ja, het is uh, geen usance dat je bij de radio een heel televisieprogramma gaat uitzenden. Daarom <lacht> hebben we hier een knip moeten maken... Want het is namelijk zo leuk, ook al die historische ja. fragmenten. Mooi, hè? En dan zie je toch ook wel best forse chauffeurs. Ja, natuurlijk, want die mensen bewegen. Dat die bewegen het schuim. niet en die eten nee. echt heel veel. En dan ja. gaan die bakken eten naar binnen. En ze zijn heel liefdevol erover, Ja, ze zijn heel liefdevol erover. Ja, en uh, het, het, het verdrietige is... en daarom wilde ik dat ook heel graag in het programma hebben. En gelukkig vond iedereen dat ook heel leuk... Uh, uh, het is een uitstervend iets. Het is, uh, omdat die chauffeurs die zitten tegenwoordig op van die meters... en die mogen niet meer langer rijden dan precies die zes uur of die drie uur die ja. ze gereden hebben. Ja. Dan moeten ze stoppen. Dus ze mogen niet meer afspreken met Frans op de, op de routier eten. een stukje verderop. Dus ze moeten stoppen waar ze stoppen. Dus het wordt al anoniem daardoor. Het wordt heel anoniem en voor die mensen ook heel ongezellig. Want ze kunnen dus niet meer naar elkaar toe rijden. Ze moeten soms een paar kilometer voor de afspreekplek. Moeten ze dus al stoppen? Dat is, heel, dat is best wel jammer. Ja. Ze zijn er nog wel. Zijn ze er ook Ze zijn in... er nog steeds. En uh, zeker in Frankrijk. Het is daar veel gewoner ook. Er wordt, ook ja, er wordt veel pens gekookt en zo. Weet je wel. Er gewoon een flinke boerenkost. En in Nederland zijn er ook een paar. Ja, ja. We, zijn, we beginnen het uh, de programma waar je mij net hoort praten. Dan loop ik er eentje binnen in Zuid-Limburg. Ja. ja. We, wat er ook gebeurt in, in deze serie van 10... Uh, is dat je de moestuin ingaat. En dan ja. niet zomaar een moestuin. Je bent natuurlijk heel veel met Wim Bijma de tuin in geweest. Dat ja. zijn de echte mooie, de mooie Wim Bijma-tuinen. Ja. Maar je gaat gewoon je eigen moestuin in. Ik was sowieso, ben ik verbaasd dat jij tijd hebt om een moestuin te onderhouden. Het is helemaal niet, zo, helemaal niet zo heel veel werk. Nee, ik ken alleen maar moestuinverlaters. Nou ja, God, ik heb natuurlijk het voordeel dat dat ding in mijn tuin staat. Dus Ik hoef natuurlijk niet helemaal met de fiets naar, naar zo'n volkstuin... Ja. En, en daar tijd voor maken. Dus ik kan altijd zo'n beetje elke je, dag even langslopen. Je hebt niet alleen pompoenen, zeg maar. Nee, die lukte, dat is, die lukte dit jaar niet. Want het kwam omdat, er een, omdat ze te veel in de schaduw stonden. Dat kwam ik achter. Dat zijn dingen die je dan leert. Ja. Maar ik heb uh, een paar bakken. Ik heb ook niet een enorme tuin. Ik ben maar met, we zijn maar met z'n tweeën. Dus we moeten er met z'n tweeën voor kunnen eten. Maar je hebt van, van nature genetisch bepaalde groene vingers, toch? Ja, mijn vader was landschapsarchitect. En mijn moeder is uh, uh, Tuiniers. Ja. We hebben nooit moestuinen gehad. Wel, als kind mochten wij een eigen plekje in de tuin. En dan verbouwde je al van alles? En dan verbouwden we altijd van alles. En ik heb heel lang een moestuin gehad uh, um, voordat ik mijn restaurant had. En toen moest ik dat wegdoen omdat ik... Ik kon niet en een restaurant en een moestuin en nee. alle andere dingen doen. Nee. Dus uh, toen we nu eindelijk waren verhuisd, toen ging dat kriebelen en toen wilde ik heel graag weer uh, een moestuin. En dat ging dus... Jouw hart maakte net een sprongetje toen ik die uh, tas met spullen uitpakte voor, uh, voor, voor Puk Kerkhoven. Ja. Ik weet niet hoe Puk zelf nu je... gaat. Het goed, ja, Puk? Uh, goed, hoor. Oh, je zit echt met twee duimen in de ja. lucht. Die draait zijn hand nergens voor om, hè, die, nee. die Puk Kerkhoven. Het ziet er ook ben... heel ontspannen uit. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar dat is ook omdat jij heel erg bent van. Uh, ongewenste dieren, daar wil je ja. dan graag wel iets mee doen. Ongewenste groenten of wat we ook wel onkruid, bijvoorbeeld, ja. wil je heel graag iets mee doen. Je wil heel veel doen met restverwerking. Dat is allemaal principieel aan de ene kant. Ja, nou ja, ik vind het zo principieel klinken. Voor mij is het zo normaal, maar je merkt dat het iets is en dat het toch een soort drempel is. En uh, nou, wat ik al zei met dat vingertje. We zeggen niet, uh, uh, dat is vies of dit we vinden we niet leuk. Weggooien. Maar nee. we zeggen, kijk, dit kun je ermee doen. En dat, dat, uh, dat vinden we leuk en belangrijk om te laten zien. Ja. En zeker voor met dat onkruid. Dat is natuurlijk, uh, uh, mensen zeggen, oh, onkruid is vies, dat is natuurlijk onzin. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kunt eten uit de natuur. Dan heet het ineens wild plukken, dan mag het weer wel. Ja, dat is, dat is hip, leuk. hè Dat is dan weer hip. En er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die we niet mogen plukken... Omdat uh, ja, dat is dan voor de vogels. Uh, noem eens wat voor, uh, voorbeelden. Nou, je mag bijvoorbeeld uh, dingen zoals bramen en zo... die je overal ziet langs, uh, uh, uh, langs de spoorwegen. Dan ja. uh, mag je wel wat plukken. Maar je mag alleen een, een, een te plukken voor jezelf. Je mag niet die hele... Uh, Bramenstruik. Uh, nee, in een regen. winkel beginnen in zijn afgemaakte bramen. Dat mag echt, echt niet. Daslook mag je dat? Daslook mag wel. Dat stond heel lang op een uh, beschermde lijst. Je moet natuurlijk ook weer niet echt met een heggenschaar langs gaan en het hele park leegplukken. Maar je mag wel een handje. Maar wat je, wat Als je, je zelf nodig hebt. Wat je hebt. zelf nodig hebt, dat mag. Dat zou sowieso wel een mooi principe zijn, eigenlijk dat je gewoon plukt wat je zelf nodig hebt. Dat zou heel mooi zijn, maar dat is altijd. Maar we hebben een programma, en daar mag je dus onwaarschijnlijk veel van plukken, is de Japanse Duizendknoop. En ik kwam daarachter door uh, Giel Kaagman, die heeft een restaurant hier in Amsterdam. Graag korte kaart, is dat volgens mij. Hè? Ja. Ja. En die zetten, dat las ik in de krant... die zetten ineens die Japanse duizendknoop op, de, op zijn menukaart. Die maakte zich daar vreselijk zorgen over. En toen heb ik, hebben we daarover gebeld. En toen zei hij, ja, weet je wat het is... die Japanse duizendknoop is een heel erg mooie plant. Echt prachtig. Heel hoog, groeit meters in twee weken of zo. Nou, je, je weet niet wat je ziet, dat ding dat groeit maar door. En, uh, maar het gevaarlijke is, hij, hij, hij boort zich door funderingen en zo heen. Waardoor hele huizen en wijken in Amersfoort geloof ik al, onverkoopbaar zijn. Dus mensen, als het in, de, in je wijk te zien is weg daarmee. En uh, de Amsterdamse gemeente heeft het dus ook op hun website... de plukplaatsen aangegeven. Dus hier worden we aangemoedigd om juist wel met de heggeschaar langs te komen. Oh ja, echt waar? Ja, om het weg te halen. En hoe ja. heet ook alweer dat onkruid wat iedereen heeft... en waar sommige mensen ook een spuitbus op loslaten... maar dat moet je niet doen. Kan iemand mij helpen? Hoe heet dat nou ook alweer? Iedereen Weegbreen, nee, ik bedoel het andere... Zeven blad. Zevenblad. Zevenblad. Zevenblad. Ja, maar die we al, zevenblad. Ja. Ja, daar heb ik echt nog wel nachtmerries van. Hoor. Ja, maar dan kun je heel goed bakken. In een van onze eerste afleveringen... waarin we ook het bokje hebben behandeld als ongewenst dier. Het geitenbokje. Het geitenbokje daar zat ook zevenblad in. Ja. ja, Maar je kunt het gewoon als spinazie eten. Je moet hem even hakken. En roerbakken. En roerbakken, ja. ja. Uh, jullie gaan... Uh, wat ik zelf heel leuk vind, ik heb die aflevering nog niet kunnen zien... is dat je een aflevering maakt met de Franse kok Stéphane Renault. Ja, leuk. En dat is uh, en bij hem thuis ja. in Frankrijk ja. en met orgaanvlees. Dus ja. dat zijn diverse uitdagingen in één aflevering. Ja, orgaanvlees hem? is wat groot. We hadden... Um, uh, we zijn, we gaan, ik ga wel met hem naar de slager... Uh, we dachten, hmm, orgaanvlees, dan gaan mensen giezelen voor de tv... het ziet er ja. heel tof uit, maar niemand gaat het maken. Dus we hebben het gehouden op uh, te delen. Dus we vertellen daar wel over, maar ik ga iets maken... Uh, met uh, dingen zoals kinnenbak en, uh, en, uh, en, en nekvlees en, ja. en dat soort dingen. Want er is een Nesset. soort no-go. Zijn er dan bepaalde onderdelen waarvan jij zegt... als we daaraan gaan beginnen, dan is er geen kijken meer over? Nou, als ik pens ga klaarmaken... ik wil het met alle liefde doen, maar ik denk dat gaat niemand in Nederland maken. Ik geloof dat je nu noemt het enige wat ik ook echt niet lekker vind. Heb je het ooit wel eens in het Chinees gegeten? Chinees. Nee, ik ken het alleen Chinezen maken het heel klein en dunne reepjes. Fransen noemen het van die grove brokken. Ja. Dat is een beetje kouw. Uh, uh, Chinezen maken het hele dunne reepjes. En die roerbakken dat met uh, tausibonensaus, bonensaus. Zwarte bonensaus ja. met pepers. Hoog op en smaak daardoor. Hoog op smaak. Lekker stevig. Ja. Kleine reepjes. Het is best wel goed te doen hoor. Wat jullie ook gaan doen dit jaar is... Uh, en, ik moet het een beetje kort houden. We gaan ja. naar oh, ga, Captain's Dinner. Door. Ja. Oh, Captain's Dinner. Ja, dat is wel leuk. Want je hebt volgens mij twee groepen in, groepen in Nederland... die zo zuchten zoals jij. En mensen die zeggen, waar heb je het over? Zo gelukkig word ik daar. Ja. Doe, we, wat, he, hebben jullie nog iets nieuws met capsons? Uh, we hebben zuur. verse uit mijn tuin. en Die zie je ook uh, groeien. Uh, Albert Kooi komt mij uh, daarover vertellen. Die van is Stenden hier, in Leeuwarden. Die is net hier geweest. Ja en uh, ja, We gaan er zuur uh, bij maken. Tuurlijk, dat ja. hoort erbij. Ja, en strook, appelmoes, gehakballetjes. ik. Appelmoes, toch? gehaktballetjes. Nou, de hele oh. mikmak op tafel. En ja, Theo Radio 1.